Mautschuurs met het Ennobesjournaal. Duitsland heeft last van sneeuw en het hele land heeft het gesneeuwd... en in de zuidelijke helft sneeuwt het nog steeds. Op de luchthaven van Frankfurt zijn meer dan tachtig vluchten geannuleerd. Ten zuidoosten van Hamburg kwam een vrouw om het leven... toen de auto waarin ze zat in een slip raakte... en frontaal op een andere wagen botste. In Turingen stierf een demente bejaarde man aan onderkoeling. Hij werd in de berm van een weg in de sneeuw gevonden. Presentatrice Floortje Dessing zit vast in Jemen. Ze is daar voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld. Dessing zit samen met medewerkers van het Rode Kruis... in de kelder van een gebouw in de hoofdstad Sanaa... waar sinds enkele weken weer hevig wordt gevochten. Afgelopen nacht waren er bombardementen. In Jemen woedt al een paar jaar een bloedige burgeroorlog... tussen Houthi-rebellen en aanhangers van oud-president Saleh. Een agent in Brussel heeft een tijd lang alcoholcontroles bij zichzelf uitgevoerd om aan het kwotum van vijf controles per dag te komen. Bij de administratie noteerde hij de nummerborden van auto's die op straat stonden geparkeerd. Hij liep tegen de lamp. toen bleek dat de eigenaar van een van die auto's al een tijdje geleden was overleden. De politieagent ontkent alles. Tom Dumoulin, Sven Kramer en Max Verstappen zijn genomineerd voor de eretitel Sportman van het jaar. Bij de vrouwen zijn dat Daphne Schipper, Celster Marit Bouwmeester en wielrenster Anna van der Breggen. Voor de eretitel Sportploeg van het jaar zijn de Nederlandse voetbalsters, de hockeyers en de shorttrekkers genomineerd. De uitreiking van de sportprijzen is op 19 december. Het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustprovincies, kans op een bui. Het koelt af naar een graad of vier. Morgen valt er een enkele bui, maar er is ook af en toe zon. En vrij zacht met zes tot lokaal tien graden. Ook dinsdag en woensdag vrij zacht en overwegend droog. Dit was het ZFM dag. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... Ik zat eigenlijk te wachten op de uh, zoetgevoicede stem van Albert-Jan Vos... die zou vertellen dat we inmiddels uh, aange beland zijn bij het tweede uur uh, Zandvoort ZFM Klassiek. Maar hij kwam niet. Ik denk, nou ja, goed, dan ga ik het zelf maar roepen. Hè? Inderdaad, u luistert dus naar het tweede uur van ZFM Klassiek. En vandaag niet gepresenteerd en samengesteld door Ruud Jansen. Uh, maar door Dolly Temperik. En anders was zijn stem ineens wel heel hoog geworden. Um, ja, Ruud Jansen uh, doet het natuurlijk iedere week fantastisch. Maar ik vind het ook zo leuk om af en toe eens te doen. En uh, ja, helaas ben ik uh, op, dat, op het klassieke gebied... niet zo thuis en geschoold als Ruud Jansen is. Dus ik weet, hij voorziet u altijd van een heleboel informatie. Um, dat is bij mij iets minder... Maar desalniettemin hoop ik dat u enorm geniet... van de stukken die ik u laat horen en die ik uitgekozen heb. Het uh, vorige uur hebben we al naar een paar mooie symfonieën geluisterd. Um, een pianoconcert, een vioolconcert en wat opera. En uh, ik wil nu gaan beginnen met het stuk wat ik eigenlijk hiervoor wilde horen... voordat we uh, afsloten met het eerste uur. Maar dat was dus net iets te lang. En dat is een stuk van Gustav Mahler... Gespeeld door het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En het is symfonie nummer 2 in C mineur, Resurrection. Prachtig, prachtig. Symfonie nummer 2 in C-Mineur van Gustav Mahler. Een prachtig stukje muziek. De, de strijkers die zalven rechtstreeks mijn ziel, uh, mag ik u zeggen. Ik weet niet hoe het bij u zit. In ieder geval, nog iemand uh, waar ik uh, heel veel bewondering voor heb, uh, de componist, is Maurice Ravel. Ook een prachtig stuk uh, wat hij heeft geschreven, Antar uh, nummer 1 gaan we luisteren. Eens um, even kijken. Uh, dat wordt uitgevoerd door het Orchestre National de Lyon. Le désert n'est pas vide. Il est rempli de longs poèmes suspendus et de légendes, de créatures et de cris, rempli de campements, de dunes, de points d'eau, de palmiers, de prédateurs et de proies, de faucons, de scorpions, de vipères, de loups, de chèvres, de panthères, de gazelles. Le désert n'est pas vide, il est peuplé de femmes qui rêvent et d'hommes impatients, de tribus, de clans, de disputes, d'intrigues, de drames, d'épopées, de passions, de chants nocturnes, de songes, de chimères. Le désert n'est pas vide. Il conserve la trace des amants d'autrefois, leurs noms, leurs vestiges, leurs ombres, leurs éclats de voix, leurs chuchotements, leurs sanglots. tard et Abla, leurs joutes tumultueuses et la cadence de leurs montures. En tard et à plat, le guerrier et sa muse, le poète noir avec sa dame blanche, séparés en leur temps par la mort, est devenu depuis inséparable. Ja, een mooi stuk muziek van Maurice Ravel. Uitgevoerd dus door het Orchestre National de Lyon. En de schitterende stem die u hoorde was van of is van acteur André Du Solié. Gaan we door naar het volgende stuk? Uh, we gaan wat cello-muziek cello luisteren van Johan Sebastiaan Bach. Uitgevoerd door Yo-Yo Ma. Maar mooi, de mooie cello suite. Uh, gaan wij door met uh, een mooi stuk van Antonin Dvorac. Dat wordt uitgevoerd door het Berliner Philharmonic Orkest. We gaan luisteren naar Symfonie. Wacht even, hoor. hij loopt al, ik wil hem even tegenhouden, ja... Symfonie nummer 9 in E mineur opus 95. Dit Vrijs gaan we weer door met een stukje opera van Leo Delibes, de Opera Lakme. En dan gaan we wat luisteren uit van de eerste acte uit de vierde scène nummer 2, een duet gezongen door Mady Mespel en Alain Lombard. En de muziek wordt begeleid door het Orkest du Triate. De théâtre, moet ik het wel goed zeggen, hè? nog één keer hè? op zijn Frans. Orchestre du théâtre de l'opéra-comique. We gaan luisteren naar een mooi stukje opera. <tied> Mooi duet. Um, ik wil u even meenemen naar iets heel anders. Um, wel, uh, naar Finland. Ik uh, wil gra u graag laten luisteren naar het stuk Finlandia Opus 26... uitgevoerd door het Helsinki Philharmonisch Orkest. En het is een stuk geschreven door de componist Jean Sibelius. Jean dames en heren. Um, misschien wel fijn om te weten eigenlijk, even tussendoor. Want uh, we hebben natuurlijk in Zandvoort de Stichting Classic Concerts... Uh, waar u ook prachtige klassieke muziek kunt luisteren. De eerstvolgende uitvoering van het Kerkplein Concert... is op zondag 17 december. En uh, u kunt dan luisteren naar Rachmaninov in de polder... En Piano Recital met Daniel Waaienberg en Martin Oei. Inloop is altijd om half drie en om drie uur start het concert. En Normaliter, en ik denk dat dat nog zo is, kost het vijf euro om al vrij te beluisteren. Ik ga door met u naar de Jazz Suite nummer twee uh, van Dimitri Shostakovich... En uh, dat betekent dat we meteen naar het einde van het programma gaan. Dus met dit nummer gaan we het programma uit. Dan zit het er alweer op. De volgende week uh, is er weer een uh, ZFM Klassiek. Maar dan weer zoals van ouds gepresenteerd door Ruud Jansen. En ik heb nog heel wat stukken staan die nog niet aan de beurt zijn gekomen. Dus die bewaar ik gewoon tot eventueel een volgende keer. Dit was ZFM Klassiek. Ik dank u geweldig voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van mijn keuze van stukken. En morgen kunt u weer naar me luisteren. Want dan ben ik samen met collega Charles Duif weer present bij het programma Zandvoort Lunch. Ik wens u nog een hele fijne avond en heel veel plezier met het beluisteren van het laatste stuk. De Jazz -suite van Dimitri Shostakovich. En het is uitgevoerd door het Russian State Symphony Orchestra. Dag allemaal, tot gauw weer.